10 uur, Marielle Hageman met het NOS Journaal. Iran is verontwaardigd over het Amerikaanse besluit... om de Iraanse verzetsgroep Mujahedin-Galk... te schrappen van de lijst van verboden terreurorganisaties. De beslissing maakt het mogelijk dat de organisatie... weer bij zijn bank te goede kan en zich vrijelijk kan bewegen in de VS. Volgens Teheran is de Mujahedin, die onder Saddam Hussein basis had in Irak... verantwoordelijk voor de dood van duizenden Iraniërs... De van oorsprong marxistisch-islamitische Mujahedin Galk zegt tien jaar geleden het geweld te hebben afgezworen. De politie heeft een man van 58 aangehouden in verband met een brand bij het gemeentehuis in Moerdijk. Een medewerker van de beveiliging ontdekte maandagmorgen dat de hoofdingang van het gemeentehuis zwart geblakerd was. Er was brand gesticht bij de voordeur. De brand is waarschijnlijk vanzelf uitgegaan. Wel was de pui ontzet en waren enkele ruiten gesprongen.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 In de eredivisie staat Vitesse nog steeds op de tweede plaats. De Arnhemmers wonnen uit bij Utrecht met 2-1. Feyenoord versloeg thuis NEC met 5-1. Voor de Rotterdammers scoorde immers drie keer. Heerenveen boekte zijn eerste zegen van het seizoen. Thuis werd NAC met 2-0 verslagen. Hierakles en Ado Den Haag speelden in Almelo met 3-3 gelijk. De wedstrijd van koploper FC Twente tegen Ajax is nog aan de gang. Het weer een heldere nacht met temperaturen tussen 10 graden in het kustgebied en 5 graden in het binnenland. Morgen droog en vrij zonnig. het wordt zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. De A2 Eindhoven richting Maastricht, daar staat een file tussen Roosteren en Born van 2 kilometer door wegwerkzaamheden. En de N9 Den Helden richting Alkmaar is tussen Bergen en knooppunt Kooimeer dicht door werkzaamheden. Dit was de verkeersinformatie.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 Nogmaals, goedenavond. Bas Tichler en Andy houtkamp dachten dat ze naar een topper mochten. Maar het bleek gewoon strafcorfee te zijn bij Ajax Twente. Is het niet, want het is altijd leuk om in een vol stadion te zitten bij twee topploegen. Maar het is nog geen topwedstrijd. Het staat 0-0. Er begint wel wat te komen in de wedstrijd. Wat Hoekschoppen, daar wordt wat sloordig mee omgegaan door Ajax. Maar Ajax lijkt ietsje sterker te worden. Maar moeten ook uitkijken voor de counter in het nieuws. Goede counter gezien. Van FC Twente en nu weer counteren. Bal naar de rechterkant. En nou kan het gevaarlijk worden. Als Chatti de bal nee, geeft aan de rechterkant. Uh, is het uh, Brahma die uh, hem heeft en hem uh, over de hele weer terug speelt. Maar dan zijn uh, de verdedigers van Ajax weer op hun plaats. Is het Tadic die zich uh, vrij draait en de bal geeft aan Chatti. Nog altijd 0-0. Vaart is er wel uit. Maar Twente loert na een uur wel uh, steeds nadrukkelijker op de counter. Als Ajax inderdaad wel wat sterker geworden is. En wat hoekschop heeft mogen nemen. En als Trent er dan een paar keer uitkomt, zoals nu, dan wordt het eigenlijk wel heel zwaardig uitgespeeld. Een paar minuten geleden tijdens het nieuws hadden we ook zo'n moment waarin er wel ruimte lag, maar de paas weer slecht was. Nu heeft Wisserov bezit genomen van de helft van de tegenstander zelfs. Dribbelt de bal tot halfwege de Ajax-helft. Moet dan terug, onder druk van de jongen, geeft de bal aan de linkerkant. Braafheid. De twee coaches staan. Frank de Boer en Steve McLaren, waarbij McLaren nu vooral wijst. Maar ja, naar wie? Castanjos, balletje oh. terug naar Schilder, die bijna vrij voor de keeper komt. Jansen zet dan nog een tegenstander van Ajax onder druk als de bal net van de voeten van de Twente-speler wordt getikt en Ajax ontsnapt. Dat was een dreigend moment. Dat was geen kans, maar een mogelijkheid. Maar dus niet benut. Nou, maar het scheelde niet veel, want het was uh, gevaarlijk. En nu weer gevaarlijk als Castanjos weg is voor FC Twente. straks het gebied binnen. 1 tegen 1. Nou is Castaños, moet hem go goed geven, maar doet dat niet omdat Vermeer... Uh, de hoek heel goed klein maakt. Het was een moeilijke positie voor Castanjos. Tadic leek er goed voor te staan voor het doel. Maar hij gaf hem niet. Hij ging voor eigen gewin. Vanaf de rechterkant uh, op de rand van het uh, doelgebied. Ja, dan krijg je bij een goede keeper er echt nooit in. En natuurlijk is er meer een goede keeper. En uh, gaat de er dus niet in en levert het slechts een hoekschop op voor FC Twente. Maar de wedstrijd wordt leuker. Goed opletten dames en heren. Het wordt leuker. Hoekschop voor Twente, de tweede in totaal en uh, de koppers mee, dat zijn dus Douglas en Wisselhof die uh, daar wel wat mee willen. Dan loopt er één naar de eerste paal, wordt de bal door Ajax weggekopt via Van Rijn en dan moet Paulsen de rest doen. Dat doet hij op het punt van het stadsgebied heel rustig, hoewel Twente neemt er over, komt de bal aan de linkerkant van het veld terecht bij Chatli. Die zou een voorzet moeten gaan geven, Chatli Die uh, voorzet komt er ook, en komt er op de voeten van Wisscherhoff en die pikt hem al ineens uit de lucht en die ramt hem anderhalve meter naast Derde mogelijkheid voor Twente in een tijdsbestek van een paar minuten. Om maar te onderstrepen dat de wedstrijd inderdaad plotseling wat aantrekkelijker wordt. En dat zit hem er dus vooral in dat er eindelijk na een uur ook wat voor de doelen gebeurt. Want dat is dus 60 minuten lang niet of nauwelijks het geval geweest. Deze knal van Wisselhof is aardig, maar gaat naast. Nog altijd 0-0. Drie kansen op rij voor FC Twente. Eens kijken wat Ajax daar tegenover kan zetten als de aanval opgezet wordt vanaf de linkerkant. Blind. De bal in de voeten gekregen, maar tempo blijft laag aan de kant. Het blijft breien. Het blijft heel kort na elkaar spelen. Paulsen die me goed bevalt, speelt de bal weer naar Blind. Blind bal door naar de buitenkant. Kijk wat Sana ermee kan. Sana trekt naar binnen, probeert een steekballetje te geven op Babel. Lukt niet. De bal wordt uitverdedigd, maar ook gevangen achterin door Mooijzander. Mooijzander Blind. Blind Mooijzander. Mooijzander Paulsen. En dan gaat Ajax weer in de avond met Palsen in balbezit in de middencirkel. Palsen kan de bal breed spelen naar al de wereld. Hij staat de Twentse helft. Loert naar beweging voorin. Die komt er eigenlijk nu pas bij Babel. Dan is de bal al naar de rechterkant gegaan. Waar Van Rijn uiteindelijk de bal weer terugspeelt. Nu naar zijn laatste lijn. Daar, heb ik al eerder gezegd, verschijnt dus continu Palsen tussen de twee centrale verdedigers. Die waaieren dan uit, zodat de twee backs eigenlijk wel naar voren worden geduwd. En er dus wel aan de zijkant in ieder geval altijd ruimte zou moeten zijn. En je hebt dus ook genoeg mensen op je middenveld. hebt, Maar dan moet zijn snelle pasen. Dat doet nu wel heel lang. Dan probeert hij uiteindelijk een diepe bal waar een van de Twente spelers tussen zit. Komt de bal er weer uit via al de wereld. En weer terug afgeleverd bij en begint het hele spelletje weer opnieuw. Twente loopt nu echt met de linies in elkaar. Die staan op 15, 20 meter met alle veldspelers. Zodat de ruimtes klein zijn. De laatste lijn staat zeg maar nog net een meter of 3, 4 buiten. Het nou ja, Probeer daar maar zo'n gaatje in te puzzelen. Uh, McLaren zit met de handen over elkaar, de armen over elkaar. Staat Frank de Boer buiten zijn, uh, of zeg maar, uh, bu uh, voor zijn stoeltje op dat laatste puntje van waar hij nog mag staan. En hij ziet het wel aan. Ajax heeft heel veel bal bezit. Ik geloof 62 procent. Maar ja, wat doen ze ermee? Ja, weinig. Paulsen heeft uh, de bal. Maar ja, de, daar stond hij al een hele tijd. Probeert dan een gaatje te zoeken. Bij Sana lukt niet. En dan kan FC Twente overnemen. Maar ook weer niet voor lang. Maar Paulsen zit er weer tussen. Eriksen. Bal naar de Jong. De Jong breed naar al de wereld. Die inschuift. Al de wereld uh, wil uh, kijken of hij mogelijk tot een schot kan komen. Maar speelt de bal. Jong, jong naar Boerrichter. Ik zag hem vorig jaar komen. Ik denk zo, dat is een grootheid. Zegt Die kwam heel goed uh, eventjes bij Ajax uh, debuteren. Speelt uitstekende wedstrijden. Maar dit is eigenlijk typerend voor de Boerrichter van dit seizoen. Bal gewoon in de voeten gespeeld. En hij laat hem over de voet heen rollen over de zijlijn. En uh, ook Twente heeft meteen de bal weer ingeleverd hoor, daar niet van. En kan uh, Ajax weer in de aanval gaan. Maar Boerrichter is zo'n voorbeeld van een jongen die totaal niet in de wedstrijd zit. En dat maakt deze wedstrijd iets minder leuk dan je had gehoopt. Ik vraag me bij Boerichter ook af of hij echt pijnvrij is. Hij heeft natuurlijk ongelooflijk veel problemen met die rug uh, telkens gehad. En ik heb op de training van Ajax een paar keer staan kijken. En dan heb ik ook het gevoel dat hij af en toe inhoudt. En dat het volgens mij echt ook tussen zijn oren nog niet helemaal genezen is. En dat helpt natuurlijk ook niet echt. 65 e minuut van de wedstrijd. 0-0 stand. Balbezit voor Ajax. Dat via Moisander de bal het strafgebied van Twente in wil krijgen. Maar die komt parkerende post terug. Op het hoofd zelfs van de Fin. Die kopt hem dan maar onder druk van een van de Twente-spelers terug naar de keeper. Vermeer. Die komt halverwege zijn eigen helft die bal ophalen en weer geven aan Alderweer. Alderweer met een diepe bal. De lopen er van Ajax nu twee achteraan. Bal wordt weggekomen. door Rosales. Opgepikt door Brama. En dit zijn dan de momenten waar Twente wel op loer met een counter. En Tadic aan de linkerkant. Herstel, rechterkant van het veld. Tadic heeft de bal voor doel natuurlijk Castanjos. Tadic trekt hem binnen. Wie loopt er? Chadli bij de tweede paal. Uh, randstrafschopgebied heeft de bal gekregen en kan uh, langs gaan. Chadli bij de achterlijn probeert de bal voor te geven. Maar een goede sliding van Alderwereld voorkomt gevaar. In ieder geval gevaar op dit moment. Want de bal gaat over de achterlijn via Alderwereld. En levert een hoekschop op voor FC Twente vanaf de linkerkant. En wie gaat zich daarmee bemoeien? Natuurlijk Tadic, toch wel de smaakmaker van uh, de competitie. Voor FC Twente in ieder geval uh, uh, de eerste 5-6 wedstrijden. En hij heeft zijn stempel nog niet zo kunnen drukken op deze wedstrijd. Maar neemt wel de hoekschop vanaf de linkerkant. Daar komt daar iets met het linkerbeen. Uh, Douglas natuurlijk mee. Daar gaat de bal ook naartoe. Nee. Gekoppende Shatlino de uh, benen. Bal van de lijn gehaald. En kan weer opgevangen worden door Tadic. Hier komt Ajax goed weg. Het was een goede kopbal. En weer wordt de bal ingebracht. Maar komt niet bij Douglas. En dan kan Paulsen uitverdedigen. Grote mogelijkheid voor Chatli, Als ik het goed zag. die de bal inkomt naar de voorzet van uh, onze grote vriend Tadic. Tweede grote kopkans voor Chatli in deze wedstrijd. De tweede keer ook dat Vermeer het antwoord paraat heeft. Deze was echt moeilijk hoor. Want er ja. staan veel spelers voor. Ik denk dat Vermeer pas heel laat zicht op de bal krijgt. En veel tijd was er eigenlijk al niet. Hij timed goed. die maken wij op uit de herhaling. Waar hij eigenlijk ook tussen twee tegenstanders in de bal nog maar moeilijk op zijn hoofd kan krijgen. Maar goede kans. En zo krijgt Twente dus een tijdsbestek van een minuut of 5-6. Wel een paar kansen. En moet Ajax eigenlijk waar het wel dus de bal rond speelt op de helft van Twente. Genoegen nemen met dat, namelijk de bal hebben. Maar de kansen komen niet aan die kant. Maar ontstaan dus uit counters of uit de dode spelsituaties... die daar weer het gevolg van zijn aan de andere kant van het veld. De boer misschien wel om die reden staat... Want zal wat minder rust in zijn kont hebben, mag je dat zo zeggen. Voor een keertje dan, na 67 minuten. Want voelt dus wel dat zijn ploeg eigenlijk offensief niet in staat is om daar veel te doen. Maar defensief dus wel, links en rechts wordt getest. Nu misschien wel, Babel legt de bal klaar voor Eriksen die schiet hem erin. Het is 1-0 voor Ajax na 67 minuten omdat Babel dus weer betrokken bij een goal. Ziet dat Eriksen de bal niet alleen inpaast, maar ook meteen weer speelbaar is. En dan is inmiddels toch wel bekend dat Eriksen goed kan schieten. Er is over hem ook het, het nodige gezegd dit seizoen. Want ook hij zou de grote vorm nog niet hebben. Nou, dat zal dan allemaal wel. Want uh, hij scoort hier met een uh, droge knal van afstand die in de verre hoek langs Michailov gaat. Van zeker 2, 23 meter afstand. Dat is gewoon echt een hele knappe goal. Met heel veel gevoel, want de bal is wel hard, maar het is echt geen streep. Met heel veel gevoel past het allemaal precies. En zet Eriksen Ajax na 67 minuten op een 1-0 voorsprong. En nu komt er in ieder geval een wedstrijd waarin Twente moet. Ja, Twente moet gaan komen. Kijk naar de zijkant. Dezelfde mensen zijn nog aan het warmlopen. Waaronder Cabral, Boyata uh, en uh, Gutierrez. Balbezit van Ajax. Goede goal van Eriksen. Goed. Uh, ja, je zou bijna denken bij zo'n schot dat niet al te hard oogt. Uh, daar moet de keeper daar niet bij zitten. Maar het past er precies bij de paal. Je kunt ook uh, denken dat hij misschien iets te ver... Uh, van in het doel aan de linkerkant stond. Uh, met een goede duik kun je er dan wel bij. Maar goed, hij zit er gewoon in. Het is 1-0 voor Ajax. En dat uh, breekt misschien de wedstrijd open. Eriksen heeft uh, Kaas. Ajax ah, blijft uh, een beetje los. Want uh, de jongen heeft de bal gekregen. En speelt hem naar de linkerkant. Naar Boerichter boerrechter gaat lopen. Kijken wat hij voor leus kan. De voorzet geven. Maar de voorzet is niet goed. Wordt opgevangen door Twente. Via Schilder. De bal naar Willem Jansen. Jansen terug naar Douglas. Douglas in de voeten van Castanjos En dan komt de counter van FC Twente. Twente zal moeten gaan voetballen. Twente zal moeten gaan aanvallen. Dat heeft het deze wedstrijd eigenlijk nog niet gedaan. En zal dus een totaal ander duel moeten gaan voetballen in de laatste 21 minuten. In de Amsterdam Arena Ajax op 1-0. De goal van Eriksen. En het balbezit voor Steem de Jong. Twente staat nu ook zeg maar 10, 20 meter dieper te wachten op de tegenstander. In plaats van dat het zich helemaal laat zakken rond het eigen strafschopgebied. Balbezit bezit voor de Amsterdam. Is nu wel op de helft van Twente. Via Mooisander. Die durft niet naar voren. Nou ja, durft niet. Kan niet. Wil niet. Dan gaat de bal breed naar Paulsen. Paulsen, nu uh, ja, wat eigenlijk. De bal zou breed kunnen naar Alderwereld. Dan komen er van Twente twee storen. Nu zakt Twente toch weer terug. Dan gaat de bal naar Babel. Babel. Mooisander aan de linkerkant van het veld. Boerichter wil wel, maar wordt overgeslagen. De bal gaat weer terug richting Alderwereld. Je keek net even naar beneden, zie ik Danny Lanzaat even richting de kleedkamer gaan. Misschien wel uh, iets met schoenen of iets dergelijks. Uh, balbezit voor Ajax via Deli Blind. Speelt de bal naar Paulsen, die erg veel balbezit heeft bij Ajax. Toch wel daar de lijnen ook goed uitzet en de rust bewaart als het mogelijk is. Wel gaat de diepte richting Babel, die komt. Babel naar Eriksen. Eriksen goed gezien. Opkomende Dely Blind aan de linkerkant heeft de bal. Moet de voorzet komen en uh, gaat tegen de hak. Van Rosales levert Ajax een hoekschop op. Wat dat betreft van de 10-3 staat. Wat de hoekschop betreft dit voordeel van Ajax. Maar ze hebben er nog weinig mee gedaan. En de F-side... Waar uh, er gejuicht wordt en gezongen wordt. Die hebben natuurlijk uh, veel plezier met die 1-0-stand. In het voordeel van Ajax na 70 minuten spel. Ja, aan de sfeer in het stadion ligt het niet. Iedereen is weer wakker geschrokken en denkt. Uh, oh wacht, we kunnen springen en zingen. Laten we dat maar doen. Hoekslop van Ajax komt en wordt binnengewerkt. Nee, blijft op de lijn liggen. Miraculeus ontsnapt Twente aan de 2-0. Er wordt nog geschoten door Sana ook in tweede aanleg. Naar die Hoekslop die heel scherp voor de goal langs gaat. En de staande van Ajax echt 2 of 3. Die alleen maar het laatste zetje hoeven geven. Ik denk dat Visselhoff uiteindelijk zijn ploeg een goede dienst bewijst. door die bal daar uiteindelijk voldoende van de lijn af te werken. Dat doet hij inderdaad. Maar er zijn de er Vlaais. Ik denk Boerrichter, De Jong. en volgens mij ook nog al de wereld dichtbij. om het laatste zetje te geven. Dit had de 2-0 kunnen zijn. Heel kort na de 1-0. Dat zou dan misschien wel definitief de nekslag zijn geweest. voor Twente ook in deze wedstrijd. Maar Twente ontsnapt. 19 minuten nog. Ajax in balbezit. Ajax voelt. Dat het dicht bij de overwinning is. Want inderdaad, die 2-0 had waarschijnlijk wel een nekslag geweest. Omdat Twente in aanvallend opzicht wel een kleine periode iets heeft laten zien. Maar toch te weinig. Met bal zit voor Vermeer. Die de bal aan de voet heeft. En zijn spelers wegstuurt. Omdat hij hem naar de rechterkant meegeeft. Aan oude wereld. Aan oude wereld de diepte in. Wordt opgevangen door Braafheid. Braafheid naar Braama. Maar Brahma laat de bal van de voet springen. En dan kan Eriksen overnemen. Eriksen gaat weer schieten. Ah, oh, heel aardig schot. Maar net voor het doel langs bij Mikhailov. Mikhailov die wat ver van zijn doel stond. Dat zag Eriksen en die wilde een mooi balletje met links geven in de verre hoek. Vanaf de linkerkant naar rechts geschoten. Maar dat was te veel naar rechts. En dus ging de bal langs het doel van FC Twente. Blijft het 1-0. Boosheid nu op de bank van Twente terecht. Want hoe Brahma zich door Eriksen van de bal laat zetten is pupillend voetbal. Dat kan niet. McLaren was woest. En Dat is begrijpelijk, terwijl de bal aan de voeten ligt nu van Vermeer. Die aan de linkerkant weer blind aanspeelt. Twente zet nu echt vol druk. zal wel moeten, probeert nu Brahma voor zijn man te komen. Eerst in dit geval doet hij goed. Twente neemt over. Castaños. Er is beweging vanaf het middenveld. Castaños wacht en paast dan de bal naar de zijkant. Naar Tadis. Had hem moeten meegeven op schilder, maar durfde hem niet. Tadis moet een voorzet geven. Dan komt die bal in de richting van de tweede paal. Wordt door iedereen gemist. Zo klonk het heel spannend. Maar ja, dat is radiovoer. Maar gebeurde er uiteindelijk helemaal niks. Na 72,5 minuut rolt de bal gewoon over de achterlijn van Ajax en Mag. Kan het voor meer de doelman een doeltrap kan nemen? Christian Eriksen staat op de grote scoreborden in de arena 68ste minuut. De enige. Uh een doelpunt te maken in deze wedstrijd tot nu toe. Hij is dus 1-0 voor tegen FC Twente. Uh, Babel Wint weer, het komt nu wel. Sana heeft overgenomen. En weer komt Deli Blind goed op aan de linkerkant. Dat doet hij toch goed? En meteen de bal voor het doelgeven. Het zo is dat uh, Wisschroof de bal net kan wegkoppen. Anders was het echt gevaarlijk uh, geworden. Met uh, Boerrichter uh, vanaf uh, de rechterkant die in kwam lopen. Om die bal eventueel te koppen. Goed werk dus. Uh, van uh, onder andere Deli Blind die vanaf de linkerkant regelmatig gevaarlijk opkomt. Nu Boerrichter die wegleidt. Uh, balbezit voor FC Twente wilde ik zeggen. Maar er is in de tussentijd een overtreding geconstateerd gemaakt door Rosales. Op uh, Blind en dus een vrije trap voor Ajax. Twente heeft als het wil wisselen drie aanvallers op de bank zitten. Cabral die uh, in de competitie nog niet speelde voor Twente. Edwin Jesse. Uh, u schrijft Giyasi. Dan heeft u die naam misschien eens in de krant gezien. En ik, oh, spreek je dat zo uit? Ja, dat is nou eenmaal zo. En dus Gutierrez, de Chileen, Die ook al een keer scoorde voor Trenten. En toch wel te uh, boek staat als een van de grote talenten in de Trenten selectie. Maar voorlopig dient zich nog niet echt een wissel aan. Bij Ajax loopt Suleimani warm. Die moet zich ja. nu volgens mij bij de Boer melden. Misschien ja, dat hij bij Ajax al meteen in het elftal gaat komen. Als Ajax de bal rond speelt via De Jong. Want eerlijk is eerlijk, voorafgaand aan de goal is Ajax toch een paar keer op de proef gesteld door Twente. Maar vanaf het moment dat het 1-0 staat, en dat is minuut 67, zit inmiddels een paar minuten verder, heeft Ajax de schaap niet zo. Lijkt het redelijk op de droge. Dan komt de ploeg van Frank de Boer niet of nauwelijks nog in de problemen. Soleimani gaat komen, want hij heeft zijn jasje uit. En ook bij Twente gaat gewisseld worden, daar heeft Gutierrez zijn jasje uit. Ik denk dat, uh, dat Boerichter eraf gaat zo dadelijk. Uh, dit is een vrije trap voor, voor FC Twente omdat Babel een overtreding maakte, gaan we nu al de borden krijgen van de wissels. In ieder geval, uh, nee, in ieder geval wordt de vrije trap uh, genomen. En kan Douglas de bal breed spelen. Kijken wat dat uh, op gaat leveren, deze aanval. Wedstrijd dat natuurlijk nog niet gespeeld, met nog een kwartier te gaan. En uh, slechts een 1-0 voorsprong voor Ajax. En zo dadelijk dus al die uh, verse mensen die in het veld gaan komen. Zowel bij Twente als bij Ajax. Balbezit aan de linkerkant. Chatley voor FC Twente weg. Net de Jong tegenover zich, speelt de bal even op schilder. Schilder bijna bal onder de voet door. Maar kan hem toch geven op Brama. Brama naar de rechterkant naar Rosales. Rosales naar Wiscoff. Wiscoff, Brama. Het middenveld is wat besluiteloos. Nu gaat de bal willen voor Tadic. Tadic Wiscoff, die nu wel soort rechts half op de helft van Ajax staat. En weer de bal krijgt. Dan zou ik hem maar eens een keer voorzetten. Maar dat durft hij niet. Dan gaat hij draaien. Dat over hem nooit zo soepel. Dan gaat de bal zelfs helemaal terug. Niet via hem. Overigens maar via Rosales naar de middencirkel. Daar staat Douglas. Ajax loopt nu achteruit. Probeert wel een meter of tien bij het einde weg te blijven. Het fluitconcert betreft het gegeven dat Twente al een poosje de bal heeft. En dus rond speelt En Ajax afwacht. Dat is eigenlijk de hele wedstrijd dus anders geweest. Maar Twente zal moeten. Een kwartier nog. Ajax op 1-0 via Eriksen. Brama past heeft gezien dat Jansen loopt. Dat doet Jansen overigens altijd. Dan moet Jansen een voorzet geven vanaf de rechterkant. Maar die raakt de bal niet goed. En dan kan Moisander onder luid gejuich uitverdedigen voor Ajax. Ja, Blind heeft naar voren ge... Getrapt naar Babel, die hard werkt en goed werkt, uh, mag ik wel zeggen. Maar in dit geval uh, komt de bal via Boerrichter niet bij hem. En kan Twente naar de gaan. Vanaf de rechterkant, Rosales. Rosales wordt uh, neergelegd en ik denk dat de gele kaart voor Blind gaat worden. Ja, de gele kaart voor Deli Blind. Ik denk dat dat ook terecht is, want uh, hij maakt de overtreding op een uh, aardige... Uh, de kaart zie op... ik even niet hoor. Ja, en volgens mij heeft hij wel oh, hij, hij naar zijn uh, borstzak. Uh, maar goed, dan heeft hij hem niet gegeven. In ieder geval zou dat wel terecht zijn. Omdat Rosales, die ging toch echt voor uh, een mooi moment om een uh, bal voor te geven. Nou, de gele kaart is nog net op het laatste moment weer in de zak terug gegaan. Tenminste, ik heb hem niet omhoog zien komen. De Kaart van de heer P. Vink. Maar wel de vrije trap vanaf de rechterkant voor Twente. Chatli gaat hem doen. En die komt bij de tweede paal terecht. Douglas Kopt. En dan wordt die bal geschampt door een van Ajax denk ik als laatste. Dat is al de wereld geweest. En dat levert dan als de bal over de achterlijn gaat nog een hoeschop op voor Twente. Ik zei Chatli, Dat was Tadis uiteraard die de bal nam. En die gaat nu aan de andere kant van het veld de hoekschot nemen. Dat is de vierde van Twente in totaal. Een korte variant kan omdat naast Tadic ook Chatli Die toch een aantal keren goed gekopt heeft. Daar dichtbij staat. Dan zou ik als ik Twente was hem toch liever daar ja, dus voor doel zien. Ook. Daar, daar gaat hij zegt, ook ook nu naartoe. Ja, maar nou wordt die corner ook te snel genomen. Zodat Chatli daar nog niet ja. eens staat. Dat is echt onbegrijpelijk allemaal. Twente krijgt wel de bal snel weer terug. Die wordt door Tadic net wel of net niet binnengehouden. Het spel mag door. En dan gaat Chatli van afstand schieten. En dat doet hij met een schot. Bijna op zijn Cristiano Ronaldo's. Die Gelijk, ik ga het mank, Dat begrijp ik wel. Maar het is een strak schot waarmee hij mikt op de verre hoek. Maar de bal zelt een meter daar langs. Willem Jansen eruit bij FC Twente. En erin komt Filipe Gutierrez... Maar het was wel een 21 Boerrichter, zoals ik al voorspelde. Het gaat eruit bij Ajax. Miralem Soleimani komt erin. Maar inderdaad, Brahma zegt bij die koorden... joh, ga nou toch voor het doel staan. Denk na, met zijn vinger ook zo naar de zijkant van zijn hoofd. Waarom zou je hem kort nemen als je bijvoorbeeld koppers hebt als Douglas en Wisskerhoff? En dan veel te snel nemen. En dan levert het dus niets op. Nou, we hebben nog een minuut of 12, 13 in deze wedstrijd te gaan. Ajax leidt met 1-0. Allebei gewisseld. Jansen eruit. Bij FC Twente Gutierrez erin. En bij Ajax Boerrichter eruit en Soleimani erin. De tijd tikt vrolijk door. Dat doet tijd nog eenmaal. Dat betekent dat Twente nog maar 12 minuten heeft om wat te doen aan de achterstand. 1-0 de voorsprong voor Ajax. Eriksen maakte de goal. Sana wil dat er een overtreding tegen hem wordt gemaakt als hij nu duel de bal verspeelt. Maar Fink zegt dat er niets aan de hand is. Die bal rolt over de zijlijn. Twente gaat een ingooi nemen. Douglas, oh in paniek gebracht nu door uh, een doorlopende sanaat Lopen maar net goed af. De bal gaat terug naar de keeper. Die op zijn beurt dan wisselroof aanspeelt. Die ook een beetje in de problemen zit. Ajax zet nu daar druk. Twente is daar niet van gediend. Dan gaat de bal via Michailov met de hoge trap richting de middenlijn. Daar wordt uh, Castanjos in de lucht afgetroefd. Komt de bal voor de voeten van Suleimani. De invaller dus aan de kanten Die doet heel goed. Namelijk wat hij moet doen. Even de rust. Dan de loop je een paar meter terug. Maar heb je de bal in een ruimte waar je even rustig kan genieten van dat balbezit. Want als je 1-0 voor staat, is dat nou eenmaal zo. Zeker als je keeper nu ook de bal heeft en hem rustig kan geven. Nou ja, rustig. Mooi zonder die ik toch wat onrustig vindt voetballen. Uh, de, de, de, het baken van rust, zoals hij bij AZ regelmatig kon spelen, is het nog niet bij Ajax. Het is toch een andere club. En dat is uh, duidelijk te zien bij uh, De Vin. Maar balbezit wel voor Ajax. Sana die gaat eens lopen met de bal. Komt halverwege de helft en probeert de bal binnen door te steken. Hele beste bal. Lijkt de braafheid Hens te maken. Maar zegt Fink, uh, Pieter Vink, dat uh, is uh, absoluut niet het geval. Het publiek uh, denkt daar toch wel heel anders over. Maar heeft een nogal rood-wit gekleurd uh, hart wat dat betreft. En het rood-wit gekleurde hart is Ajax. En Ajax heeft balbezit. En Ajax leidt ook nog na bijna 80 minuten spelen met 1-0. Vorig jaar, daar hadden we het al eerder over, werd het 1-1 in de competitiewedstrijd tussen deze twee ploegen. Toen kwam de gelijkmaker van Twente heel laat. Drie minuten voor tijd van Luc de Jong. Als Twente zich vast wil houden aan statistieken, dan is dat er in ieder geval één. Maar voorlopig uh, komt Twente maar mondjesmaat in de buurt van dat Ajax-doel. Heeft het wel nu de bal via Douglas. Tachtigste minuut inmiddels uh, is bijna afgelopen. Zelfs als braafheid wordt aangespeeld, Die wordt de Soleimani onder druk gezet. Dan moet de bal terug naar Michailov. Daar loopt Dan Babel weer op door. Die loopt zelfs door met zijn armen omhoog om Michailof nog een beetje aan het schrikken te maken. Nou is de Bulgaar pas 24, maar toch wel enigszins ervaren en schrikt daar niet van. Hoewel de verre trap komt dan op het middenveld weer, valt wit ten prooi aan... Mensen van Ajax, zodat al de wereld nu de bal heeft. En die heeft een goede lange trap van achteruit. Probeert nu lopers vanaf het middenveld te bereiken. Dat is eerst in dit geval. Die loopt al achter de bal aan. Dan komt nu Guijlof zijn gebied uit. En die tikt dan de bal maar over de zijlijn. Ja, dat kon niet Als... anders. Nee, maar ja, je kan ook zeggen, er staat nog een verdediger bij. Dus blijft daar weg. Ja. Overigens zit ik nog naar de herhaling te kijken van dat moment van braafheid. Zo even. Die maakte geen hand. Oké. Okay. Dan uh, kunnen we wat dat betreft ook weer rustig gaan slapen. Gaat de bal over de achterlijn. Is het wel een hoekschop voor Ajax. Ajax in de tweede helft toch wat beter gaan voetballen. De wedstrijd is ook veel leuker geworden in de tweede helft. Maar er was niet veel voor nodig. Wat mogelijkheden en kansen. En uh, nu eens kijken wat de hoekschop oplevert van Eriksen vanaf de rechterkant. Met uh, Babel die weer in de buurt staat. Maar nu de bal voor het doel en wordt uh, moeizaam weggekopt. Maar wel opgevangen door Sana aan de linkerkant. Sana nog altijd met uh, Brama tegenover zich. trekt naar binnen. Sana. Sana schiet hoog en ver langs het doel van uh, Mikhailov. En zo blijft het in de slotfase met nog 8,5 minuten gaan. Nog altijd 1-0 voor Ajax. McLaren is uh, gaan staan en heeft uh, nog een van zijn... Warmlopende spelers het teken gegeven dat er een invalbuurt zit aangekomen. Dan gaat zich in ieder geval, ja, ze gaan zich nu allemaal daar melden. Dus even. Afwachten wie er dan in gaat komen. Maar Twente gaat nog wisselen. Dat is duidelijk. 81,5 minuut. Ajax valt aan. Overtreding. Geen overtreding gemaakt door de rechtervleugelverdediger van Twente. Die een botsing komt met Sana. Rosales blijft liggen. Sana staat weer. Twente heeft de bal. Vink fluit niet. En dan zet Rosales daar ook ook maar weer staan. Michailov wordt weer opgejaagd door Eriksson. Kan de bal prima overigens afleveren. Nu bij Gutierrez. Die ook zijn stempel nog niet op de wedstrijd heeft kunnen drukken. Maar wel een ingooi versierd voor Twente. In een moeilijk pakket. Want uh, tussen twee tegenstanders in uitkomt. En de bal uiteindelijk via zijn tegenstander over de zijlijn speelt. Twente gooit. Rosales, Gutierrez op Nieuw, maar staat nog op de eigen helft. Wil nu op snelheid en souplesse langs de zijlijn. Langs de tegenstander. Het lukt allebei. Paulsen is de tegenstander. Die is gezien. Dan draait Gutierrez mooi weg bij Blind. Draait hij nog een keer om zijn as. Dan ben je eigenlijk weer terug bij af. En dan wil hij pasen. En dat doet hij dan ja, naar niemand. Waarschijnlijk ook omdat hij wegglijdt. Ik vind wel weer dat er heel veel spelers wegglijden ja. vandaag. Aan beide kanten overigens. Dat uh, is uh, te veel. Ja, waar zijn de goede oude stuts gebleven? De gewone uh, lange noppen, om het zo maar te noemen, waarmee je uh, goed grip op het veld hebt. De spelers, zo zei een trainer vorige week tegen me, uh, willen veel te veel op die mooie schoentjes allemaal voetballen. En die hebben geen schroefnoppen meer. Uh, dat moet allemaal maar glijden en mooi en uh, glimmend uh, zijn. Nou, dat uh, is dus... Uh, wat dat betreft gewoon slecht. Want de spelers kunnen amper meer op hun uh, voeten blijven staan. En ik denk dat dat toch uh, de bedoeling is. Terwijl we de wisseling krijgen. Peter Wisselhoff eruit bij FC Twente. En Zedrik Boyata gaat erin komen. Grote sterke vent. Uh, kan aardig koppen. Uh, misschien een, uh, een breekijzertje in uh, de laatste paar minuten. Want we zitten toch wel in de slotfase van deze wedstrijd. Nog zeven minuten te gaan. Met uh, Ajax nog altijd op die 1-0 voorsprong. En nu gaat dus Boyata komen. Zo spreek je het eruit Bas. Ja. Boyata gaat komen. En uh, Riek heet hij van voren. Wischroff eruit, de aanvoerder. En balbezit voor FC Twente. Ja, de jongen die dus uh, gehuurd wordt van Manchester City. En de aanvoerdersband is nu naar Douglas gegaan. Uh, Wischroff dus het veld uit. Zo heeft Twente er inderdaad, je zegt dat er wel weer een... Erbij, op het moment dat ze nog met corners en vrije schoppen te maken krijgen. Is dat wel een wapen? Want Ajax is geen lang team. En Twente heeft nu met en douglas Ja, Wischoff is dan weg. Maar Boyata, die wel mensen die lengte hebben. Daar zou de ploeg dan zijn voordeel mee kunnen doen. Maar ja, zoveel tijd is er niet meer. Zes minuten nog. Plus extra tijd. 1-0. Dan had het de voorsprong voor Ajax. Via de goal van Eriksen. Dat schot van een meter of 2.23 dat precies past langs de handen gleed van Michailov. En ook aan de binnenkant van de paal bleef. Terwijl nu Boyata wordt aangespeeld op de helft van de tegenstander de bal breed geeft aan Schilder. Schilder kaatst hem terug op Douglas. En Douglas moet dan eigenlijk meters maken in de hoop dat een van de mensen flink kan worden bereikt. Want dan staan er met Twente nu genoeg. Tadis loopt aan de linkerkant. Dat is wel gezien door Schilder, maar die ziet geen kans daar de bal te brengen. En levert hem weer terug in bij de laatste lijn. Het slotoffensief van FC Twente is begonnen als het goed is. Met Rosales in balbezit aan de rechterkant. Gaat de diepte in. Boyata speelt de bal breed naar Douglas. Nou, ga eens met die grote grote stelte uh, op uh, pad. Doet dat niet. Speelt de bal in de voeten van Chatli. Chatli naar Braafheid. Braafheid, slechte bal van Braafheid. Zomaar in de voeten van uh, zijn tegenstander Soleimani. Maar de bal gaat over de zijlijn. Dus mag Braafheid uh, tot zijn genoegen toch nog uh, ingooien. En blijft de bal bezit voor Twente. Als er weer een hele slechte bal komt nu van Chatli. Met moeite binnengehouden aan de andere kant door Rosales. En uh, Boyata de bal de diepte in speelt. Maar zo in de voeten. Van Sander 1-0. Nog precies vijf minuten officiële speeltijd bij Ajax Twente. Het speelt met drie verdedigers nu. Omdat Rosales er zo rechtsbuiten buiten geworden is. Dan is Boyata nu eigenlijk de nieuwe rechtsback. En Douglas de enige centrale verdediger. Zo moet het allemaal staan bij Twente in de slotfase. Aan de linkerkant wil Chatti naar de bal, wil Brava naar de bal. Maar komen ze er allebei niet aan te passen omdat Ajax er een voet tussen krijgt via Van Rijn. En een ingooi voor Twente. Dan zijn er twee van Twente die met een bal in hun handen staan om een ingooi te nemen. Dat betekent dat de ballen jongens van Ajax in ieder geval heel sportief zijn en de bal snel gooien. We hebben bij Twente nu de fout door. En er is ingegooid op de goede plek. Twente verspeelt de bal in een korte combinatie. Ajax onderschept Eriksen paas. goede bal zegt naar Soleimani. Komt hij hier de genadeklappen in deze wedstrijd vlak voor tijd. Eriksen wordt ten val gebracht onderweg. En dat heeft de scheidsrechter toch gezien. Twente is boos, want zegt er is niks aan de hand. Er gaat een kaart komen. En voor wie is die dan? Nou, voor Douglas. En die eh, beklaagt zich nu bij de scheidsrechter. Dat doen de van Twente een stuk of wat. In de counter. Als de bal eigenlijk zeg maar, naar de buitenkant gaat wordt uh, de man die niet meer aan de bal is ten val gebracht. En daar komt een vrije schop voor. Ik denk dat ja, het, Chutley. Uh, Chutley, Of is, is het Brahma? Brahma is het. Brahma, ja. Ja, Brahma is het. Die uh, maakt de overtreding en krijgt daarvoor de gele kaart. De aanvoer, of de ja, oud aanvoerder moet je eigenlijk zeggen, van Twente. Uh, nou ja, oké. Okay. Dat uh, betekent Ajax een vrije schop. Dat betekent voor Ajax tijdwinst. Maar dat betekent ook dat Ajax een kans wordt ontnomen om de wedstrijd op slot te draaien. Want die hadden ze denk ik toch... Graag willen uitspelen. 3,5 minuut nog. 1-0 Ajax. Bal bezit via de vrije trap. Die ligt halverwege de Twente helft. Een Beetje aan de rechterkant. En Eriksen telt zijn pas uit. Terwijl we nog een wissel gaan krijgen. eruit gaat Ryan Babel. Erin komt een nieuwe man. Fabian Sporksleden. Fabian Sporxleden. Let op die naam. Talentvolle uh, jonge voetballer. Een uh, aanvaller bij Ajax komt erin. Fabian Sporksleden. Maar die vrije trap staat ook nog altijd. Het deed al eventjes mee in uh, Utrecht afgelopen woensdag. Uh, terwijl Ajax een vrij schop ga nemen. Het is geen aanvaller trouwens, maar een verdedigde ja. middenvelder. Uh, en ijs gaat een vrije schop nemen met achter de bal Eriksen. De muur van Twente die doet uh, één man. En eigenlijk met Brahma er een beetje bij nu twee. Dan komt er een vrije schop. En die komt op het hoofd van Douglas die de bal wegkopt voor de voeten nu van Sana. Sana wordt opgejaagd. En wat wil hij met de bal langs zijn tegenstander? Nou, dat lukt eigenlijk nog best aardig. Die houdt in ieder geval de bal in de ploeg en probeert dan dat binnen door te steken. Zo, knappe bal op Mooi Moislander moet openen naar de andere kant van het veld. De rechter, want daar ligt bij Eriksen wat ruimte. Met Eriksen halverwege de helft van Twente. Maar die neemt natuurlijk geen risico. Speelt de bal helemaal terug. Ricardo van Rijn. Bal naar Paulsen. Ja, Paulsen die staat daar helemaal slot op de deur. Heel goed opgesteld. En dan is het Sara die de bal heeft. En wordt er even een tikje gegeven aan diezelfde. Sana levert de vrije trap op en tijdwinst. Dat is natuurlijk ook erg belangrijk. 1-0 de voorsprong. Nog twee minuten te gaan. Bij Ajax Twente komt er een minuutje of drie bij. Ja, McLean staat aan de zijkant met zijn arm te zwaaien als een volleerd verkeersleider op Schiphol. Maar dan moet je wel balbezit hebben om datgene te doen wat hij graag wil. Namelijk naar voren gaan. Maar het balbezit is weer voor Ajax goede bal van Deli Blind op Eriksen. Eriksen balbreed op Sana is te hard. Ajax probeerde weer te profiteren als Twente massaal druk zet. Dat levert dan ook wel ergens ruimte op. En als je bal vast bent in je elftal en in je pasing dan kun je er wel onderdoor voetballen. Nu doet Ajax eigenlijk hetzelfde bij Twente. Dat wel via Boyata even een van de eenvouders in de wangen is. En de bal gaat terug naar Guyloff. De keeper zoals u weet. De klok gaat inmiddels richting de 89 e minuut. Ajax staat nog altijd met 1-0 voor. De goal van Eriksen. Die zo lijkt het toch in ieder geval winnen gaat worden. Ajax ontstapt nog een keer. zien De Jong overtrainingetje van Rosales. Dat gebeurt aan de linkerkant van het veld vanuit Ajax perspectief een meter of tien over de middenlijn. Waarbij Rosales denk ik nog tevreden mag zijn dat hij geen gele kaart krijgt van scheidsrechter Vink. Na deze of niet al te zware overtreding. Maar je haalt wel een aanval van Ajax eruit. Het publiek gelooft het hier wel in die zin dat ze denken dat er buiten binnen is. Of dat echt zo is dat moeten we dan de komende minuten uitwijzen. Maar eerlijk is eerlijk, Twente heeft toch geen vuist kunnen maken nadat het op achterstand is gekomen. Nu dan misschien in de slotfase. Ik denk dat we drie minuutjes erbij gaan krijgen. In ieder geval gaat het bord nu omhoog van Ed Jansen. Rand de 90 minuten uh, zitten er op. En Eriksen wordt natuurlijk uh, door de... Uh, kenners uh, van Ajax uitgeroepen tot man of the match. Maar ja, het is ook te maken van het enige doelpunt. Assist Babel. Van trouwens Paulsen, een van de betere spelers bij Ajax. Maar dat uh, terzijde. Ook Babel, een uh, goede wedstrijd gespeeld. Assist en uh, gewoon zijn uh, stempel goed daarop gedrukt. We zitten in de slotfase. Nog uh, 15 seconden. Dan zitten de 90 minuten erop. En gaat uh, Jansen, de vierde man, de bal omhoog doen. Om aan te geven hoeveel minuten FC Twente nog heeft. om eventueel een geleidmaker binnen te komen het voor Douglas in de middencirkel. Bal gaat naar de linkerkant. Drie minuten extra tijd, zegt de vierde official. Aan die linkerkant waar hij staat, staat ook Braafheid. Braafheid tadiz Dat is de combinatie op gepaste afstand van het Ajax-doel. Nu draait Gutierrez weg van de tegenstander. Wordt even aangetikt. Vrij schop voor Twente. Dat betekent dat nu Boyata zich voor het eerst offensief mag inschakelen. Om te kijken of hij met het hoofd bij die bal kan komen. Douglas komt er uiteraard. Chatli staat nu toch weer achter die bal om hem te nemen. Terwijl dat nou echt een koppel is. Ik begrijp daar helemaal niks van. Bij Ajax zullen ze het prima vinden. Tadis achter de bal, Chatli achter de bal. Chatli gaat hem nemen. Bal komt bij de tweede paal in de handen van Vermeer. En het gejuich vanaf de tribune in Amsterdam is, neem ik aan, toch ook eentje van opluchting. Want zo langzaam maar zeker voelt het publiek in Amsterdam wel dat de buit bijna binnen is. 2,5 minuut nog. En dan is het verschil tussen Ajax en Twente nog maar drie punten. Goede bal in de diepte. En daar is Eriksen. Die wordt net goed... Uh, verdedigd door Braafheid. En dat was maar goed ook. En dan uh, meteen de counter voor FC Twente. Maar buitenspel van Castaños. Waar was hij in de tweede helft? Weinig van gezien. Heeft ook weinig ballen gekregen. Uh, wel een paar kansen gezien. Een kleine periode eigenlijk in de tweede helft. Een minuut of tien heeft Twente dat goed gedaan. Kreeg drie, vier kansjes op rij. Maar kon uh, niet scoren. En toen heeft Ajax toch eigenlijk wel weer het heft in handen genomen. En kwam uh, op 1-0. Het was geen grootste wedstrijd, maar wel een belangrijke wedstrijd. 9 punten of 3 punten? Dat was de vraag. Wordt het verschil tussen Ajax en Twente? En zoals het er nu uitziet, wordt, uh, wordt het na deze wedstrijd 3 punten. Als schilder nog aardig langs twee man gaat, maar opgevangen wordt door sportsleden. Stelgenomen vrije schop door Gutierrez aan de rechterkant Rosales. Dat zal een van de laatste mogelijkheden voor Twente worden. De bal voor de goal Die komt er niet, omdat die bal op het lichaam afstuit van Blind. Dan toch nog bijna voor de voeten van Tadic. En dan kan Ajax de bal onschadelijk maken. De aanval neutraliseren. En gaat counteren ook nog met Eriksen. Die weg wordt gestuurd aan de linkerkant van het veld. Daar moet Douglas naartoe, dat doet hij. Eriksen houdt eigenlijk halt. Want wil de bal graag in de ploeg houden. En de seconden, de tijd, zijn werk laten doen. Dat lukt niet, omdat Blind de bal zomaar inlevert bij Schilder. Maar Twente heeft weer veel manschappen achter de bal. En nu komt Schilder ook nog met een diepe bal die door Tadic niet te belopen is. Nee, Twente heeft ondermaats gespeeld vanavond. Niet dat Ajax geweldig was, helemaal niet de eerste helft. Het eerste uur eigenlijk was sowieso niet om aan te zien. Maar als er dan toch eentje boven ligt, dan is het wel Ajax geweest. Met meer balbezit, met meer in ieder geval de wil om te voetballen. Dat is bij Twente totaal niet te zien geweest. En op het moment dat Twente op een 1-0 achterstand kwam. En dat gebeurde door die goal van Eriksen. Na 67 minuten heeft Twente ook op geen enkele manier nog een vuist kunnen maken. Dus uh, het lijkt erop uit te draaien dat Ajax hier wint. En dat zou terecht zijn. Halve minuut nog officiële speeltijd. Van de drie minuten die uh, we kregen als uh, extra tijd. En balbezit voor Douglas. Nou, dan zou je zeggen, joh, we zitten echt in de seconde hoor. Ik zou de bal eens naar voren rammen. Ik zou eerst Douglas en uh, die nieuwe man van jou... Boyata naar voren brengen. Maar nee, alles staat gewoon achterin bij FC Twente. Nog steeds geen risico nemen. En u hoort het al aan het gejuich. Vermeer kon de bal van achteraf makkelijk opvangen. En dus gaat Ajax deze wedstrijd winnen. Want we zitten in de slotseconde. Wat heet. Pieter Wink heeft gefloten. Ajax wint een hele magere wedstrijd. Een magere overwinning ook. 1-0. Doelpunt van Eriksen. Assist van Babel. 67ste minuut. De matchwinnaar dus Eriksen voor Ajax. Ajax wint met 1-0 van FC Twente was een drukke voetbalavond. Heerenveen-Nak eindigde in 2-0. Utrecht verloor van Vitesse 1-2. Heracles-Ado werd een gelijkspel 3-3. Feyenoord versloeg NEC met 5-1. En Ajax-Twente eindigde in 1-0. En dat betekent voor de stand dat Twente wel de eerste blijft... 18 punten uit 7 wedstrijden. Gevolgd door Vitesse, 17 punten. Dan Ajax, dat is derde met 15. En de vierde plaats is voorlopig even voor Feyenoord met 13 punten. Daar kan PSV morgen nog bij komen, want PSV speelt morgen nog. Ah Haarlem. We beginnen in Engeland, daar won de koploper Chelsea de uitwedstrijd tegen Arsenal. De winnaar van de Champions League heeft drie punten voorsprong op Everton. De club van John Heidegaard staat knap tweede na een 3 1 overwinning op Southampton. Manchester United gaf die tweede plaats uit handen, want op eigen veld werd met 3-2 verloren van Tottenham Hotspur. De oud-Ajax-aanvoerder Jan Vertongen scoorde de eerste voor de Spurs. Manchester City behoudt de aansluiting met de top. De landskampioen heeft 4 punten achterstand op Chelsea. In zorgt zorgde vlak voor tijd voor het winnende doelpunt tegen Fulham. Het werd 2-1. Mede door drie doelmenden van Luis Suarez heeft Liverpool de eerste overwinning van het seizoen geboekt. De uitwedstrijd tegen Norwich City werd met 5-2 gewonnen. Swansea City zakt na een goede seizoenstart steeds verder weg. Stoke was vandaag met 2-0 te sterk. Pieter Crouch wist doelman Michel Form twee maal te passeren. Chelsea aan kop 16 uit 6, gevolgd door Everton 13 uit 6... en Manchester United en Manchester City hebben allebei 12 uit 6... Dan de Bundesliga, daar won Bayern München ook de zesde wedstrijd van het seizoen. In Bremen werd weer met 2-0 verslagen. Gustavo en Mankucic uh, tekenden voor de treffers. Borussia Dortmund liet eindelijk weer zien waar het vorig seizoen zo goed in was... met duidelijke cijfers winnen. Borussia Mönchengladbach wat werd het kind van de rekening. Het werd 5-0. HSV heeft de 125e verjaardag gevierd met een overwinning. Onder leiding van Rafael van der Vaart werd Hannover 690 zich verslagen met 1-0. Een moeizame overwinning die vooral te, doen, te danken was aan de keeper van HSV, Adler... zegt Rafael van der Vaart. Ik denk dat we heute natuurlijk niet goed gespeeld hebben, maar dat is alles egal. Ik meen, ja, we hebben natuurlijk ons ook te bedanken bij onze uh, Torwart. Uh, Adler had natuurlijk super gehad. De kop Bayern München eerste met 18 uit 6. Frankfurt heeft er 13, maar dan uit vijf wedstrijden. Frankfurt speelt morgen nog tegen Freiburg. En de derde plaats wordt gedeeld door Borussia Dortmund... en Schalke 04, die hebben er allebei 11 uit 6. In de Serie A heeft AC Milan, door met 1-1 gelijk te spelen tegen Parma... het zevende punt van het seizoen behaald. AC staat op dit moment op de tiende plaats... maar morgen is er nog vrijwel een compleet programma. Juventus tegen AS Roma eindigde eh, net in 4-1. In Spanje speelt koppeloper Barcelona op dit moment de uitwedstrijd tegen Sevilla. Barcelona staat achter, 1-0. Eerder op de avond won Valencia met 2-0 van Real Zaragoza. Malaga was met 4-0 te sterk voor Betis Sevilla. En Real Sociedad tegen Atletico de Bilbao eindigde in 2-0. Bij de Buren speelt koploper Club Brugge morgen tegen AA Gent. De nummer 2, Anderlecht, won. 3-0 van Lokeren. John van den Brom, van Anderlecht dus, heeft met een wedstrijd meer gespeeld. 1 punt achterstand op Club Brugge. Racing Genk, de club van Mario Been, won met 2-1 van KV Mechelen. De club waar Harm van Veldhoven trainer is. En Adrie Koster verloor met Beerschot de uitwedstrijd tegen Bergen. Het werd 1-0. De eredipusie. Alle wedstrijden van vanavond. En van het buitenland gaan we meteen door met het binnenland. Te beginnen met Ajax FC Twente, dat werd 1-0. De enige goal viel naar Rust en was van Eriksen. FC Utrecht-Vitesse werd 1-2, bij Rust was er nog niet gescoord. Het werd 0-1 door Van Ginkel, 0-2 door Boni en 1-2 door Moelenga. Vitesse heeft dit seizoen nog altijd niet verloren. De Arnhemmers blijven in de top van de eredivisie. Kan de ploeg dat volgens de trainer Fred Rutte wel volhouden? Nou ja, kijk, ik, ik denk wel dat dit, dit team denk ik wel, nog beter kan voetballen. Dat, dat, dat gevoel heb ik namelijk gewoon. En, uh, kijk, defensief, uh, als ze de verantwoordelijkheid uh, blijven houden... en uh, kijk, je moet ook in oogschouw nemen dat, dat, dat Piet ons natuurlijk ook vandaag gewoon ja, twee extra punten geeft. Maar van de andere kant is het ook wel weer zo, je moet, je moet jezelf killen... En... Die kansen hebben we ook absoluut gehad. Marco, uh, Wilfred nog een keer. Ja, de, de, die, als je dat doet, dan is de wedstrijd helemaal op slot. FC Utrecht verliest dus, maar was volgens de trainer Jan Wouters... absoluut niet de mindere vanavond. Ja, ik kan ze niks, niks verwijten, want we hebben goed voetbal laten zien. We hebben heel veel strijd laten zien, veel passie. Uh, we krijgen tweede helft kansen. Uh, goed voetbal. Ja, en de, ja, je wordt er alleen niet voor beloond. Er was ook nog fijn Feyenoord tegen NEC. Dat werd 5-1 na een 2-0 ruststand. De goals voor rust kwamen allebei van Pelle. 3-0 werden door Immers uit een strafschop. 3-1 door Rieks. 4-1 en 5-1 weer door Immers. In de beker scoorde hij een blessuretijd tegen NEC. En vanavond was het drie keer raak voor Lex Immers tegen NEC. Samen met Pelle heeft hij de critici, volgens trainer Ronald Koeman... nu wel de mond gesnoerd. Nou ja, zolang jullie... Uh... Altijd maar hetzelfde item aanhalen, dan uh, lijkt het belangrijk. Uh, wij hebben vertrouwen in de spelers die we gehaald hebben. Wij vinden dat dat wel spelers voor Feyenoord zijn. Die tendens uh, heerst er overal een beetje. En dan moet je één ding zorgen als voetballer, uh, dat je het op, op het veld laat zien dat dat niet zo is. Nou, dat hebben ze vanavond gedaan. Feyenoord ligt op schema volgens Koeman, zeker als er volgende week wordt gewonnen van FC Groningen. Nou ja, dat, dat hebben we aangegeven. Als we die winnen dan tot aan de breek van het interlandvoetbal... Dan, dan staan we er gewoon heel goed voor. Dan hebben we de aansluiting met, met de bovenste vijf. Nou ja, we zitten in de beker. Dan, ja, dan, dan hebben we gewoon een goede start met de groep... en met alle veranderingen die er plaatsgevonden hebben. Opvallend moment in de wedstrijd was het uitvallen van Evander Snow. De middenvelder ging in de eerste helft op het gras zitten... en voelde aan zijn borst. Eerder in zijn loopbaan had Snow te maken met hartproblemen. Daarover zijn trainer Alex Pastoor. Nou, hij voelde zich uh, niet lekker, dus uh, dan nemen we natuurlijk geen enkel risico. Dus uh, Hij is uh, eraf gehaald en, uh, en men onderzoekt hem nu. Ik uh, weet er voor de rest uh, niets van. Op, uh, op het moment dat zoiets gebeurt, dan uh, schrik je een hoedje en... Uh, dan uh, staat op zo'n moment uh, het voetbal ook even stil. Dus dan wil ik ook helemaal niet discussiëren over wat er gaat gebeuren. Hij gaat er in ieder geval af. En, uh, en hij moet uh, ter observatie. Heracles Almelo tegen Ado Den Haag werd 3-3. Bij Rus was het 3-2 met uh, heel veel vreemde goals. 0-1. Duarte, ja zult u zeggen, die speelt toch bij Heracles. Ja, maar die schoot een eigen doel. 1-1 werd het door Overton. Dat was uit een strafschop. 1-2 door Holla uit een strafschop. 2-2 door Overtoom, uit een strafschop. 3-2 door Gourier en 3-3 uiteindelijk door Holla. Een doelpuntrijke wedstrijd in Almelo. Het publiek was dan ook de winnaar van de avond. Dat kan ik me voorstellen. Ik denk ook van Heracles kunnen ze niet meer verwachten... dan wat wij met name de eerste helft hebben laten zien. Toen zaten we er bovenop. Ik heb de eerste helft echt genoten. Van mijn ploeg. Toen speelden we zo verschrikkelijk goed, vond ik. Uh, tweede helft vond ik wel wat minder, maar ook toen hadden we nog wel, uh, nog wel grip. Uh, het einde van de wedstrijd, dat was, uh, dat was slecht. En dat was de trainer van Heracles, Peter Bos. Drie van de zes treffers kwamen dus voort uit een strafschop. ADO-trainer Maurice Stijn over die penalties. Ja, en ik heb ze net teruggezien. Ja, die eerste en die tweede vond ik belachelijk. Uh, zowel die eerste van Heracles uh, vond ik geen strafschop met Beugelsdijk. En ik vond een strafschop die wij kregen met Poupon vond ik ook niks. Alleen uh, de tweede met Omero op Everton vond ik wel een strafschop. Dus ze gelukkig eerlijk verdeeld. De strafschoppen werden gegeven door een Belgische scheidsrechter, Christophe Dierik. Hij wees binnen negen minuten drie keer naar de stip. Het is de eerste keer dat mij dat overkomt en dan nog in Nederland. Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk als je uh, gedecideerd... en uh, vooral weet dat je zeker bent dat dat geen enkel probleem is... en dat ook de supporters en de spelers dat aanvaarden... als ze de beelden achteraf bekijken. Ja. Even terug naar de trainer van ADO, Maurice Stijn. Die denkt niet dat Belgische scheidsrechters... van toegevoegde waarde zijn in de eredivisie. Ja, wij moeten ons wel afvragen... of wij, uh, of wij zitten te wachten uit, uh, op, op scheidsrechters uit België. En, uh, ik vraag, vraag me nog steeds af wat nou de meerwaarde daarvan is. Want volgens mij hebben wij uh, een prima contact... ook met de Nederlandse scheidsrechters. En je kent elkaar allemaal. En, uh, en uh, van deze mensen hebben wij nog nooit gehoord. En ze komen zich ook nog uh, voorstellen. Dus ja, ik, ik vraag me dat af. <laughs> Nak 2-0. Dat was ook de ruststand Finn Bogason... En... De ridderen maakten de goals voor Heer de Veen. Dat was de eerste competitieoverwinning voor de Friese. Tot opluchting van de trainer, Marco van Basten. Ja, we zitten in een fase waar het belangrijk is om de punten binnen te halen. En nou, wat dat betreft uh, is dat gelukt en daar zijn we in ieder geval blij mee. En uh, ja, natuurlijk probeer je het liefst met, uh, met goed voetbal en controle doen. Maar zij namen, zij namen het, uh, het heft in handen en ze dicteerden het spel. En we hadden... Uh, we hadden daar niet veel tegen in te brengen. We hebben verdedigd, we hebben de nul weten te houden. En uh, nou ja, dat is in principe iets wat, uh, wat een compliment is aan de jongens bekaat gewerkt. Verdediger Arnold Kruiswijk van Heerenveen haakte kort voor de wedstrijd af vanwege de geboorte van zijn kind. Het wedstrijdplan van Van Basten werd daardoor wel in de war geschopt. Nou ja, zeker onze voorbereiding. Ja, we hebben de afgelopen uh, twee weken hebben we ons uh, gericht op, uh, op een andere manier van spelen. En uh, nou ja, dat vanmiddag eigenlijk het bericht kwam dat Arnold er niet bij kon zijn, moesten we er toch een keuze maken van wat nu. En uh, ja, dat waren toch andere jongens die dan iets nieuws moesten gaan doen. En uh, daar hadden we uiteindelijk geen vertrouwen in. Dus hebben we gezegd van nou dan gaan we terug naar de gewone speelstijl. Hederveen Wonders, maar NAC domineerde vooral in de tweede helft. En dat was lang geleden volgens de trainer John Karelsen. Ik denk misschien wel een jaren niet. Ik denk ook niet dat we in jaren zoveel hebben gecreëerd.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 Even de stand nog. FC Twente heeft 18 punten. Vitesse heeft er 17, is tweede. Ajax heeft er 15, is derde. En Feyenoord heeft er 13, is vierde. Allemaal uit zeven wedstrijden. PSV is vijfde, heeft 12 punten, maar speelt morgen nog uh, uit bij VVV. En dan onderin, vierde van onder Roda met 4 uit 6. Dan volgen VVV en Willem 2 met 3 uit 6. En de rij wordt gesloten door Pex Zwolle met 2 uit 6. Wat is er dan morgen nog meer allemaal? AZ-RKC, dat is de vroege wedstrijd om half 1. Om half 3 FC Groningen tegen Roda en Willem 2 tegen Pex Zwolle. En om half 5 dus VVV tegen PSV.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 Lemon Tree het nummer en het is van Fools Garden. Nu wordt het vanavond. Ajax heeft met 1-0 van FC Twente gewonnen. Het was de eerste nederlaag van FC Twente dit seizoen. Ajax is nog steeds ongeslagen, maar speelde wel drie keer gelijk... en staat dus daardoor nog steeds drie punten achter op FC Twente. De enige goal werd gemaakt door Christian Eriksen. Jeroen Guter praat met hem. Jullie winnen met 1-0 en je maakt het winnende doelpunt. Heb je gesnakt naar dit moment dat het eindelijk weer eens een keer zou komen? Ja, zeker. Ik, uh, ik ben een beetje woensdag begonnen met één doelpunt en uh, nu komt de tweede, dus uh, ik hou gewoon direct voort en het er goed uit. Je had het gevoel dat je misschien uh, op een doodpunt was aanbeland en dat het veel moeite kost om daar overheen te komen. Helpt dat dan, zo'n wedstrijd als vanavond, en het feit dat je zo'n belangrijke goal maakt? Ja, zeker. Ik denk dat we gewoon een paar minuten naar wedstrijd hebben gespeeld, maar we hebben niet, uh, natuurlijk niet, uh, niet heel goed gespeeld. Uh, maar vannacht uh, waren echt gelden en dan staan we er, dus dat het ziet er goed uit. Was het een moeilijke wedstrijd? Ja, een beetje. Ze stonden wel heel compact. En uh, we hebben ja, wel veel balbezit gehad. Uh, we ja. waren we moeilijk om die kansen te creëren. Dus, maar we hebben gelukkig een paar gehad. En uh, ja, dat zag natuurlijk naar die goal wel goed uit. Ja, wat het natuurlijk ook moeilijk maakt is dat het de tegenstander is die heel goed kan omschakelen. Dus je weet, balverlies kan dodelijk zijn. Dus je speelt gewoon met een beetje voorzichtigheid. Was dat ook het verhaal van de eerste helft in name? Uh, ik denk niet dat we heel voorzichtig speelden. Ik denk dat we gewoon uh, ja, een goede geduld hadden om, uh, om die goal te creëren. We gingen niet... Uh, onze goalverdediger we willen aanvallen en, en scoren. Dus dat hebben we geprobeerd. Maar natuurlijk stonden we heel compact. en wachten op onze en, uh, en Gelukkig hebben we heel weinig foutjes gemaakt. Het feit dat jullie hebben gewonnen afgelopen woensdag in Utrecht. Heeft dat jullie geholpen? Met name in het uh, oppoetsen van het zelfvertrouwen? Ja, dat denk ik wel. We hebben toch iedereen een beetje een kleine boost gegeven. We hadden uh, de laatste vier wedstrijden tegen Utrecht verloren. En, uh, dan winnen we weer. En uh, ja, die rijks moeten we gewoon blijven volgen. Uh, dan ziet het er goed uit. Ja, Dan weet je dat je tegen Twente speelt. En dat je daarna tegen Real Madrid speelt. Want dat is de volgende tegenstander Neem je een wedstrijd als vanavond alweer mee naar woensdag toe? Ja, zeker. Ik denk dat uh, de vermoeidheid niet mee uh, Maar voor de rest neem je wel alles mee. We hebben goed gevoetbal en uh, aan onze kansen gehad. Maar we weten ook wel dat de woensdag wel een heel wedstrijd wordt. Dat doelpunt valt op een heel mooi moment. Een minuutje of twintig uh, voor tijd. Weer een assist van Babel die ontzettend belangrijk is. Is het iets waar je op traint ook uh, in de week? Dat het nu tot uiting komt? Nee, ik denk dat nu, uh, nu ik een beetje uh, zag ik ook Gelijk eerst heel veel, uh, veel inkraken en veel... Uh, naar elkaar kijken. Dus uh, ja, die automatisme gaat uh, vanzelf wat beter in. En, uh, en dan ziet het er ook beter uit om, uh, om beter te voetballen. Nou, Mooi toch? Ja, zeker. Christian Eriksen, de man van de goal bij Ajax Twente. Ajax wonders met 1-0. De Amerikaanse golfers staan voor tegen Europa, 8-4. Langs de lijnen is er weer morgenmiddag om twee uur met Twan en Tom. Met onder andere voetbal, motorsport, hockey, bloemendaal, oranje, zwart. En basketbal, de supercup. En het komende uur kunt u luisteren naar Met het oog op morgen. Max van Wezel zit dan achter deze microfoon. Nog een prettige avond.